Turkije en Syrië zijn geraakt in de regio Idlib in het noordwesten van Syrië. Volgens Ankara namen de Syriërs een Turks konvooi onder vuur. Vier Turkse militairen zouden zijn gedood en negen gewond geraakt. President Erdogan heeft wraak gezworen en zegt dat tientallen Syrische doelen zijn beschoten met als gevolg 30 tot 35 Syrische doden. Idlib is het enige grote rebellengebied dat nog niet is veroverd door de troepen van president Assad.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 En voor die jongeren is het gewoon tijd dat er ook huizen komen. Ja. Dat er doorstroming komt tot de woningmarkt. En dat kan dit pand kan daaraan bijdragen. Dus ja, daar en, en ook de ouderen, want er zijn natuurlijk heel ja. veel ouderen die in een woning wonen. waar ze eigenlijk gewoon niet in horen, omdat die veel te groot is. Dat ja. is de rest van moet gewoon ja, En die doorstroming moet, ja, moet beter. En, want we hebben op zich wel, uh, van de week ook weer zeggen, we hebben op zich wel genoeg huizen in Zandvoort.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 We hebben ook laatst een bericht op Facebook getypt, waar we zeiden van uh, het ging over de huurverhoging voor de sociale huur, waarvan wij denken van ja, dat kan gewoon echt niet. Dat is, het is gewoon eigenlijk ridicule om zoiets te doen. Je gaat de, de, de zwakste schouders schaars zwaarder treffen. Om maar even snel twee ton binnen te halen. Ja, dat kan niet. Maar het gaat... dus, mogen ze dat doen? Zij mogen wettelijk de gemeente vragen om de huur voor de sociale huursector met 1% te verhogen ten move van projecten.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 We'll <laughs> be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 Je, je, je ja. komt hier niet uit Zandvoort? Uh, nee, dat klopt. Dat hoor ik iedere dag. Nee, dat is niet erg hoor. Nee, hoor ik, ik, ik ben, nee, bij mij hebben ze het eruit ja. geslagen, ja. mijn dialect. Ja, ik, kom, nee, ik kom uit een dat, bos. Uh, ja. nee, ik woon nu twintig jaar in Zandvoort en dertig jaar in het westen. Maar ik heb zoiets van die zachte G, die laat ik gewoon lekker zien. Die is zitten, prima. Zo. Die ja. is goed hoor. Dat ja. is heel gezellig, zeg ik altijd, die zachte G. Ja, dus ja, dat maakt niks uit. Hey, er gaat uh, veel gebeuren in het Zandvoortse museum. Kun je een klein Tot. beetje een uh, tipje van de sluier lichten? Ja, ja, we hebben diverse uh, evenementen. Thank mm -hmm. you.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 En de andere is met, moet ik even opzoeken, met Joke Hogedorm. Zij is van Yojama en zij maakt uh, sieraden. En uh, met Marianne kunnen ze kunst kijken. dat staat bij ons op de website. Dus het lijkt Hartstikke ons heel leuk. leuk. Ja, voor de voordatje Nou.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 Mm, ik durf even niet te zeggen... Aan het einde van de zeestraat omhoog, zeg maar. Oh, Daarboven. De, op de boulevard Op bedoel. de boulevard. Ja, ja, ja, nou ja, ja het we is niet echt de boulevard. maar. Goed, ja, inderdaad. Het ja. zijn boulevard. dus de panelen van Sissi. Uh, dus er zijn uh, de foto's van, uh, van uh, Pia worden daar getoond. En van Sissi. Het is erg mooi om, uh, om te zien. Ja, en, en, en als dat straks afgelopen is en de nieuwe...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 Ja, goed. So, Colinda, ik denk dat we weer heel veel besproken hebben. Ja. ja. Uh, Dank in ieder geval, dat je hier was. En uh, kom er snel nog een keertje langs om uh, alles te vertellen over het Zandversmuseum. Museum. Prima, dankjewel. dankjewel. We gaan de muziek weer luisteren. Daarna hebben we Hans Rijmers. En na Hans Rijmers doen we nog een stukje van de agenda. Uh. Dus zijn we weer waren heel druk op de achtergrond aan het uh, praten. Want uh, ja, Hans Rijmers is aangeschoven hier bij Goedeborg Zandvoort. En die heeft altijd...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 Maar daar zijn we de komende concerten goed in, hè? want de week daarna. komt Joker Bruis. Bruis. En <racht> ja. de partner is Frans Landersbergen. Nou, dan houdt het even op met, met, dat, uh, met dat familiegedoe. Dus ja, fantastische zangeres, hè. Uh, uh, is twee keer geweest. Eén keer uh, uh, als uh, solo-soliste. en één keer met uh, de Superb Voices. Dat was een kerstconcert een aantal jaren geleden. We uh, waren met drie.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 Dat, dat vragen ze van, moet ik het even mee? Nee, ik wil het niet weten. Dat vind niet leuk. Ik, ik, voor mij is het ook. Ik wil het niet weten. Maar we hebben nu gezegd van, zonder mij van de Valentijn kom, <laughs> kom je er niet echt in. Dus haal niet uit hoor. Nee. Dus dat, dat kan Helemaal niet. goed. Nee, dat kan niet missen. Nee, natuurlijk. Ja, dat, hoort erbij. dat hoort erbij. Daar is het ook een beetje aan opgehangen. Ja.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 De, de reserveringen zo, voor al die concerten zie je zo een beetje naar binnen druppelen. Uh, of iemand die zegt, nou ik reserveer voor die en voor die en voor oh, die en schrijf maar op, kom wel goed. Nou, prima. Ja. Dus we zijn, er, we zijn er blij mee. Ik bedoel, en uiteindelijk, we zijn pas 18 jaar bezig. Ik bedoel, we beginnen net. Ja, hoe zeg. <laughs> ja maar hoe lang is Noordzee bezig? Ja. Die zijn nog veel langer. hè Ja, dat is wel zo. maar we nee, hebben maar, wel een naam geven Nee, he? maar we hebben, we hebben enige ambitie is ons niet vreemd. Nee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 Nou ja, het concept is natuurlijk ook geweldig. Ja. Uh, he, de opzet, uh, de, de zaalindeling, om het ja. maar zo te zeggen. Nou, Jullie zijn ja. er een uh, de laatste, of ene laatste keer van afgestapt uh, vanwege de big band ja, dat, die nee, er was. Die konden we alles maar, niet kwijt. Maar potverdorie, ja. die wat maakte we niet die kwijt. mannen en ja, ja. één vrouw. Het waren mannen en één vrouw. vrouw. Ja. Ja, ja, ja, die ja, ja, maakten ja, ja. toch wel ja. een geweldige ja. muziek uh, ja. daar. Ja. Nou, ja, ja, we super. zijn nu bezig om te kijken of we dan... Uh, uh, dat duurt nog wel even...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 Ja. Of je belt hem. Of je gaat even langs. Ja. Maar reserveer wel ruim van ja. tevoren. En voor de concert ook. Hè? Uh, ja. Reserveren alsjeblieft. Ja want de dingen die er aankomen. We hebben het er al over gehad. Ja. Uh, volgende maand uh, komt Joke Bruijs. Ja. Ja. Daarna komt Edwin Rutte. En in mei is dat speciale concert. Moet ja. benoemen, nog even. Ja. Met de Preacher Man. Preacher Man. Met uh, Rob Mostert. Uh, uh, Chris Strik En uh, Efraim Trugilio. Hè? Dus die daar die cd presentatie. Met dat, die cd uh, die ze in het Bimhuis hebben genomen. Ja. Ja, ik, ik bedoel die hebben nu een tour door Nederland.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 Okay, niet erbovenop. Nee. Nou, klaar. Nou ja, het is altijd goed voor nou, nee. Uh, ja, ja, er zijn mensen er, er zijn die vinden dat lullig detail is. Nee, nee, nee. Nou, de reclame is voorbij. Het is geen Ik denk dat het heel goed is om mensen bewust te maken van het stukje cultuur wat er hier in het dorp plaatsvindt. En dit is een onderdeel. En dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Het theater moet zeker ook voortbestaan. Hans, bedankt voor je komst. Volgende maand zit je weer. Een weekje van tevoren. Ja, ja, ja. Dan uh, gaan wij nog even naar muziek luisteren en zijn we zo meteen terug Goh, Voor met de agenda. De agenda. Ja. Even a dog could dance, don't you think it? Bow, bow. But here's the song for the Lovers. Said so, I can't think about it. Hmm, what do you think I can say? Said ha ha ha. Hmm, that's girl. That's it, girl again. I know. That's